Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een ontgroening bij een vereniging in Maastricht is uit de hand gelopen. Studenten zouden met plas zijn overgoten en moesten van alles door elkaar eten... waardoor ze over hun nek gingen. Verschillende ouders hebben geklaagd bij de universiteit. Inmiddels zijn acht leden geschorst en de universiteit wilde de richting de vereniging dichtdraaien... De vereniging zelf zegt een intern onderzoek in te stellen. In Band, in het noorden van Flevoland, zijn er plannen voor een groot aanmeldcentrum. Die plek moet ter apel gaan ontlasten, want daar is het al maanden overvol. Maar omwonenden van Band zijn er niet blij mee, vertelt verslaggever Nasra Habibala. Dat heeft er vooral ook mee te maken dat uh, iets verderop in Geest al zo'n duizend asielzoekers worden opgevangen uh, in een AZC. Nou, dat is voor het COA juist heel praktisch, want dan zijn er op, uh, overnachtingsmogelijkheden... Uh, voor mensen in die aanzien. Uh, aanmeldprocedure. Maar uh, de buurt vindt dat ze met dat AZC al genoeg aan opvang doen en dat een aanmeldcentrum erbij dus ja, te veel is. Vanavond worden inwoners bijgepraat door het COA. Ook de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal erbij zijn. Oh, en een valpartij, een valpartij van Roglic in de laatste 100 meter. Ja, gisteren maakte hij een lelijke smak en vandaag stapt hij niet meer op de fiets. Primos Roglic doet niet meer mee aan de ronde van Spanje. De Slovene heeft nogal veel zeer overgehouden aan zijn smak, las commentator Gio Lippes in het medisch rapport. Er staat dan in dat hij bloeduitstortingen had, dat hij schaafwonden had, nou, aan de elleboog, de heup en de knie. Nou Dat klinkt voor een normaal mens genoeg om een paar weken op bed te gaan liggen, maar goed, een wielrenner gaat meestal door. Maar goed, Roglic heeft natuurlijk wel een verleden. We hebben hem doorfietsen na zware blessures. En ik denk dat bij Roglic nu ook ja, de zekerheid was gekomen dat hij met deze blessures niet meer in staat zou zijn om Remco even de poel van de troon te stoten. Met die achterstand van 1 minuut en 26 seconden. Dus, dus ik denk dat het ook een keuze is geweest met het verstand gewoon van het gaat nu toch niet meer lukken om die Vuelta voor de vierde keer te winnen. En uh, de verwondingen, ik laat ze gewoon maar eens even rustig herstellen. Weer vanmiddag kan er een enkel buitje ontstaan, maar op de meeste plekken is het droog en best zonnig vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Frame The day before you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 met The Day Before You Came van ABBA, gevolgd door de animals The House of the Rising Sun You'll find me at the home. Dark at the home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 Het is tot 19 december van 7 tot kwart over 8. De locatie is Pluspunt. De volgende is Brian Adams. So happy it hurts. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De Spotniks was een Zweedse instrumentale gitaarrockgroep die eind jaren 50 ontstond en in de eerste helft van de jaren 60 zeer populair was. De band is het bekendste door de ruimtepakken die ze droegen tijdens hun optredens. De Spotniks waren afkomstig uit Keutenborg. Begin de jaren 60 was de instrumentale muziek heel populair. De Shadows, The Ventures, Do Eddy en Link Wray legden zich toe op instrumentale rock- en rolnummers die steunden op de gitaar. De Spotlix gingen mee in deze golf en kregen al snel de internationaal succes. Ze wilden gitaar spelen zonder vast te zitten aan snoeren en versterkers lang voordat deze techniek breed werd toegepast. Dus lieten ze elektronica inbouwen in de helmen die bij het ruimtepakken hoorden die ze op het podium droegen. Hier zijn de spotniks met Amampola. De BG's met How Deep Is Your Love. Open atelier. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. We schilderen met verschillende materialen. Docent Nelke de Blauw Ebbing. 12 keer kost 130 euro. Water instromen is mogelijk. Tot en met 22 november van half 10 tot 12 uur. De locatie is pluspunt. En ik volg met Ademo. Kwaal Rose. ja. Zijn vaker zachtereiniger, mannen of vrouwen? Amerikaanse psychologen vroegen of proefpersonen iedere keer als een pieper afging hun stemming te noteren. Daaruit bleek dat het humeur van mannen evenveel pieken en dalen kende als dat van vrouwen. Er is weinig bewijs dat een van de beide seksen vaker zachtereiniger zou zijn, al was het maar omdat zachterein gewoon een lastig te meten variabel is. Wat wel zeker is, is dat vrouwen vaker lijden aan stemmingsstoornissen, zoals depressies. Hersenonderzoek laat zien dat de hersenen van vrouwen meer eiwitten bevatten dan die aan dergelijke kwalen zijn gerelateerd. Maar of dat die hersenstructuur ook vaker tot een slecht humeur leidt, dat is dan maar een vraag. Verder weten we ook dat vrouwen vanaf de overgang vaker zacherijniger zijn dan daarvoor. Doordat het hormoon oestrogeen afneemt. Mannen zijn aantoonbaar vaker zagreiniger vanaf hun 70ste. Dat heet een Interpol Mail Syndroom.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 Er waren achterin I Love You Because van Jim Reeves, gevolgd door Let's Stick Together van Brian Ferry. uit het programma De Beste Zangers Claudia de Brij met Zonlicht op je schouders Windows 11 Wat is er nieuw of anders in Windows 11 vergeleken met Windows 10? De kosten zijn 11 euro, maar neem wel uw eigen laptop mee. De workshop is dinsdag 13 september van 10 tot 12 uur De locatie? Pluspunt En de volgende op de lijst is Albert West Ginny Come Lately.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 A couple of days ago, and oh, my love for you is no. De remember remember remember remember Swinging Blue Jeans is een Britse popgroep oorspronkelijk uit Liverpool. De groep had in 1964 drie hits. Hippie Hippie Shake, Good Collie Molly en You Are No Good. Na 1964 kwamen ze nooit meer terug in de hitparade. De band bestaat nog steeds maar de laatste lid van de originele band, Ray Ennis... is in mei 2010 vertrokken. Verder hits bleven uit, alleen... Don't Make Me Over... balanceerde met een 31ste plaats... op de rand van de Engelse top 30. Het gevolg was dat de groep... minder vaak gevraagd werd voor optredens. De leden van de groep... bleken niet in staat... een tweede maal de muzikale bakens te verzetten... nu hun muziek uit de mode raakte. Hier zijn de Swinging Blue Jeans met... Hippy, hippie shake. Parker!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 Ik eindig het eerste uur met de Rolling Stones. It's all over now.